Vanaf vandaag mogen jongeren praktijkexamen doen voor hun autorijbewijs als ze nog 17 zijn. Als ze slagen mogen ze de weg op, maar tot hun 18e wel onder begeleiding van een ervaren bestuurder. Jongeren konden tot nu toe pas op hun 18e afrijden. Het experiment is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. De Griekse premier Papandreou wil een referendum houden over de nieuwe steunpakket van de EU. Of het referendum er komt is nog onbekend. Hij heeft hiervoor de steun nodig van het parlement. EU-leiders spraken vorige week af dat de helft van de Griekse schulden wordt kwijtgescholden... en ook krijgt Griekenland een nieuw steunpakket van 130 miljard euro. In ruil daarvoor moet het land wel fors bezuinigen. Mensen die in verzorgings- en verpleeghuizen wonen hebben steeds meer hulp nodig... Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het aantal bewoners met ernstige lichamelijke beperkingen en chronische ziektes de laatste jaren gestegen. De bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen zijn over het algemeen positief over de zorg die ze krijgen. Meer dan een miljoen mensen in het noordoosten van de Verenigde Staten... zitten nog altijd zonder elektriciteit... door de zware sneeuwval van afgelopen weekend. Veel Halloween-festiviteiten zijn afgelast, scholen blijven dicht... en op veel plaatsen zijn er grote verkeersproblemen. Het duurt mogelijk nog tot vrijdag... voordat iedereen in de getroffen staten weer stroom heeft. Het weer, vanochtend eerst geregeld zon... maar vanuit het westen raakt het bewolkt. In de middag kan er wat regen vallen en het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 1 november. Goedemorgen. De Grieken mogen misschien zelf bepalen of ze gered willen worden of mm. niet. Ja, de Griekse premier Papandreou wil een referendum houden over het Europese reddingsplan. De correspondent Connie Kees vertelt straks waarom Papandreou dat wil. En zijn mededeling komt wel als een grote verrassing voor de rest van Europa. Je hoort de eerste reacties vanochtend onder meer uit Den Haag? Maar vandaag ook wordt gedebatteerd over de steunmaatregelen voor Griekenland en de euro. En daar praten we over met econoom Paul Tang, voormalig Kamerlid voor de PvdA. De, de steun van zijn partij is noodzakelijk voor het kabinet Rutte. Vandaag begint ook nog eens de nieuwe president van de Europese Centrale Bank met zijn werk. U hoort meer over Super Mario Draghi van hoogleraar Financiële Economie Sylvester Eifinger. De Tweede Kamer heeft het druk vandaag, want ook het debat over Mauro staat op de agenda. Van Margreet Boer hoort u zo wat het CDA inmiddels allemaal heeft uitgedacht. En voor de deur van het parlement wordt er gedemonstreerd tegen uitzetting van Mauro. En ook de VN-organisatie voor Kinderen, UNICEF... bemoeit zich inmiddels met de zaak. De eerste grote zorgverzekeraar heeft de premie voor volgend jaar vastgesteld... en ietsje maar verhoogd. Bestuursvoorzitter Roger van Bokstel van Mensis... gaat straks wel vertellen waar er dan extra betaald moet worden. Het rijbewijs halen kan vanaf vandaag op je 17e. En daarna mag je dan rijden onder begeleiding. We hebben ervaringsdeskundigen gevraagd hoe dat gaat. Koningin Beatrix is inmiddels op Curaçao. Roland Stekelenburg is hier voor het laatste internetnieuws. En op brandweerwagens komen... Misschien minder brandweerlieden. Dat en meer. In het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt het dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. En mocht u vragen of opmerkingen hebben... kijk dan op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Met een bezoek van secretaris-generaal Rasmussen... en de benoeming van een nieuwe premier... is er een eind gekomen aan de NAVO-missie in Libië. Hoogleraar Abdulrahim Al-Kaib volgt Mahmoud Jibril op... die het land leidde tijdens... Uh, de strijd tegen kolonel Qaddafi. Al-Cape vraagt om tijd om het land op te bouwen. But we garanderen that we are after building a nation, a nation that respects human rights and does not permit abuse of human rights. But we need time. De ambtstermijn van Al-Kiep loopt tot de parlementsverkiezingen. Die beginnen eh, acht, over acht maanden, moeten ze worden gehouden. De bezoekende NAVO-leider Rasmussen wees op het succes van de samenwerking tussen de Libische bevolking en de NAVO. You acted to your and your we hebben to om you. te we succeeded. Het verzoek van Libië aan de NAVO om nog een paar weken langer te blijven werd afgewezen. Wel bood Rasmussen zijn hulp aan bij veiligheidszaken en de overgang naar democratie. In Den Haag draait het vandaag over de vraag of Mauro in Nederland mag blijven. Fracties in de Tweede Kamer stemmen over een verblijfsvergunning voor de Angolese asielzoeker. En alles draait om het standpunt van het CDA. Politiek verslaggever Hans Andringgaard. Als het daar lukt om ook de leden Kathleen Ferrier en Ad binnen binnenboord te houden... dan zou er een mooie oplossing kunnen zijn, bijvoorbeeld zo'n studievisum. Zo niet, dan zal ook de oppositie nog proberen met een motie te komen... die dan in elk geval Mauro een verblijfsvergunning zou kunnen geven... Een besluit om Mauro terug te sturen zou in strijd zijn met verschillende internationale verdragen. Volgens de Stichting Studenten woont Mauro al veel te lang in een pleeggezin. Wij zeggen er is een mogelijkheid om ten aanzien van deze groep de zogenaamde discretionaire bevoegdheid toe te passen. Om deze mensen alsnog tot Nederland toe te laten en een gewone verblijfsvergunning te geven. Uh, de presidentwerking daarvan is zeer gering. Nou, later in de uitzending en de hele dag trouwens bij de NOS en ook op Radio 1. Meer over het Kamerdebat over Mauro. En de Tweede Kamer praat dus vandaag ook over de Nederlandse deelname aan het euro Daarbij zal het ongetwijfeld ook gaan over het nieuwe Griekse voorstel... een referendum te houden over het steunpakket. Aris Slop van de ChristenUnie kon de mededeling van de Griekse premier Papandreou... maar nauwelijks geloven. Gekken moet je het eigenlijk niet maken. Ik bedoel, 17 landen die bij elkaar gaan zitten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 Nou, uh, wat ik zo hoorde uh, bij het CDA, vonden ze dit echt onaanvaardbaar. Uh, de Partij van de Arbeid was zo verbaasd dat ze eerst wel eens wilden zeker komt er wel echt een referendum? Uh, over het algemeen, ja, uh, ongeloof en onbegrip uh, en toch wel negatieve reacties. Of het referendum er komt, is trouwens onbekend... want het is nog niet uh, duidelijk of het Griekse parlement het voorstel steunt. En een Italiaan leidt vanaf vandaag de Europese Centrale Bank. Mario Draghi volgt de Fransman Jean-Claude Trichet op. Volgens deze Italiaanse financieel journalist is Draghi ge gekozen om zijn kunde en niet om zijn afkomst. Prescindere dal fatto che sia ja. italiano, non importa che sia italiano. È stato scelto per la sua grande competenza e per il prestigio della sua esperienza. Quindi che sia o non sia italiano, credo che sia poco rilevante. Draghi leidde tot nu toe de Italiaanse centrale bank... en staat bekend als zeer onafhankelijk. Van collega's kreeg hij de bijnaam Super Mario. Op de IJssel bij Zutphen ligt een groot Duits binnenvaartschip Klem. De schipper wilde onder de brug doorgaan, maar moest terugvaren... toen bleek dat het water te laag stond, zegt het KLPD. Tijdens dat manoeuvreren ging het mis. En dat was mede te danken aan eh, het geringe vermogen van zijn motor... maar ook aan een sterke, str sterke stroming. En het schip kwam vast te zitten met zijn achterschip tegen een ander schip aan... en zijn voorschip zat vast tegen, tegen de middenpijlen van de brug. En daar ligt hij nu nog. Twee, twee sleepboten proberen het schip vlot te trekken... maar dat is niet makkelijk en ook zeker niet zonder gevaar. We moeten ze voorzichtig zijn, want het schip zit met het achterschip... dus tegen een ander schip aan, met zijn anker in de huid van dat schip. Het is ook mogelijk als dat schip daar loskomt... dat dat, dat andere schip daar lek raakt. Dus daar moeten ze ook nog een beetje voorzichtig mee omgaan. Het scheepvaartverkeer op de IJssel bij Zutphen is voorlopig gestremd. Er wonen steeds minder mensen in verzorgingstehuizen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. In 2008 wonen 6% van de 65-plussers in zo'n huis. 2% minder dan in 2000. Onderzoeker Mirjam de Klerk. Die daling die komt omdat er ook alternatieven beschikbaar zijn. Mensen wonen langer in serviceflats, zorgwoningen, aanleunwoningen... maar worden minder snel echt opgenomen in een verzorgingshuis. Mensen die wel in een verzorgingstehuis terechtkomen... zijn dan ook hulpbehoevender dan vroeger. Verder deed het SCP onderzoek naar de tevredenheid van de thuisbewoners. Ze zien ook dat personeel vreselijk de best doet... Maar een van de, de punten waar ze toch minder tevreden over zijn. en waar je ook een verschil ziet tussen zeg 2004 en 2008. is hoeveel tijd het personeel heeft voor een persoonlijk gesprek. zeg maar persoonlijke aandacht. Het aantal ouderen dat vindt dat ze wel genoeg aandacht krijgen. is gedaald naar 56 procent. Vier jaar geleden was 53 procent daarover tevreden. De ACO-literatuurprijs gaat naar Marente de Moor. De schrijfster vond de prijs van 50.000 euro voor haar roman De Nederlandse Maagd. U hoort juryvoorzitter Ernst Heersbal in. Een subtiele en zinnelijke roman over de littekens die een oorlog achter kan laten... met een zeggingskracht die ook nu relevant is. De 25e ACO-literatuurprijs gaat naar De Nederlandse Maagd van Marente de Moor. De Nederlandse maagd gaat over een jonge schermster in het Duitsland van tussen de twee wereldoorlogen. En met de prijs treedt Marente de Moor in de voetsporen van haar moeder, Margriet de Moor, die de prijs in 1992 won. Van het begin af aan ben ik daar misschien zelfs krampachtig in geweest om mee te liften op enig succes. Ik heb dat ook nooit begrepen. Er zijn ook hele verschillende schrijvers wat dat betreft. En je wil beoordeeld worden op je werk. Ik speel zelf geen rol in mijn werk, dus laat staan mijn moeder... Uh, en Vanaf nu ja, natuurlijk. Uh, we, we wilden gewoon lol hebben deze avond. Dat was eigenlijk de bedoeling. Het is Op. een beetje uit de hand gelopen. <laughs> Andere genomineerden waren Arnon Gunberg, Jeroen Brouwers, P.F. Tomezen, Marja Pruis en Peter Buwalda. Kijken we nog even naar de beurzen. De Dow Jones had zijn beste maand sinds oktober 2002... maar eindigde gisteren toch met een verlies van 2,3 procent. Onduidelijk onduidelijkheid over de details van het Europese reddingsplan... zorgen voor wat onzekerheid bij beleggers. Een paar uur eerder sloten ook de Europese beurzen met verlies. Bijvoorbeeld de AX sloot 1,8 procent lager. Dan naar Japan. Nou, daar is het niet anders. Daar staat de Nikkei op een verlies van ruim 1 procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio1 vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes is het. Gistermiddag werd bekendgemaakt dat nog voor Sinterklaas... ja, een nieuw album van de onlangs overleden... Britse zangeres Amy Winehouse wordt uitgebracht. Producers Mark Ronson, bekend van de hit Valerie en Salam Remy... hebben zich uh, daar uren materiaal van Winehouse heen gewerkt. Tussen de opname door zijn gesprekken te horen... en die waren erg emotioneel, zegt Remy daarover. Op de cd Linus, uh, Hidden Treasures, staan twaalf nummers. Winehouse zingt onder meer over uh, de slippertjes... van haar ex, Blake Fielder's uh, uh, Civil En haar strijd tegen drank en drugs. En ook het duet met Tony Bennett, Body and Soul, staat op de plaat. En dat was naar verluid de allerlaatste opname die Winehouse maakte.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 As we my days,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 wreck you're making you know I'm yours but just that's it that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 Amy Winehouse en Tony Bennett met Barry Ensel. Kwart over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor de eerste keer schakelen met Joris van der Kerkhoff. Vanochtend, Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, of vroeg op in een lawaaiige omgeving. Je bent of op school of op station. Ja, dit is het station. Uh, het station wordt schoongemaakt. Er uh, komen mensen uh, vragend uh, uh, aangelopen met een uh, karretje... en kijken naar hoe laat uh, de treinen vertrekken. 6 uur 20 Amsterdam Centraal, 6 uur 21 uh, naar Venlo. 6 uur 24 uh, ook Amsterdam Centraal. En die anderen die nemen we naar Utrecht uh, Centraal. Um, en we, nou ja, u, nou u, jij... Robert Giepels, journalist van de Volkskrant, schrijver eh, van een boek over... hoeveel jaren van hier in Breda naar Amsterdam reizen? Uh, drie jaar. En ja, daarvoor uh, andere forens reizen, uh, treinforens reizen. Um, nou ja, maar we gaan nu een uh, sprinter nemen. Dat is een wat krapper bemeten trein zonder wc's. Vandaar die plas, ik misschien kan je nog herinneren. Ja. En um, nou, kijken waar we, waar we uitkomen, of het allemaal goed gaat. Je hebt een abonnement, hè? Ik heb een abonnement, ja. ja. Want Ik reis af en toe wel eens met de trein. Uh, wat me daar dan bij opvalt, als je uh, uh, met moeite uiteindelijk je chip dingen hebt uh, geïnstalleerd, dat, dat, dat kan wel. Uh, dat werkt bij mij geloof ik een beetje, maar ik weet het niet zeker. Ik ga uh, in ieder geval een ticket kopen. Uh, en dat werkt ook niet altijd. Uh, we gaan via Amsterdam, maar uiteindelijk komen we in Hoofddorp uit. Uh, tik, tik, tik. Een H, een O. En dan moet ik die Hoofddorp? Ja, oké. Okay. Tweede klas, geen korting, want het is voor negen uur. Dat kom je vaak tegen, geloof ik, dat mensen die niet zo vaak reizen... dan toch denken dat ze korting krijgen hè? voor negen voor uur. Ja, dan gaan ze uh, ietsje eerder in de trein zitten... of ze, ze gaan iets in de, eerder in de trein zitten... Die, en dan na negen uur wordt uh, gecontroleerd. Dan zeggen ze, ja, we hebben toch uh, recht op korting, want het is negen uur geweest. Maar uh, dan is de conducteur meestal onverbiddelijk... en zet ze er bij het eerste station er weer uit. Het is heel fijn eh, voor hoe het vandaag gaat, want eh, het kaartje komt er eh, toch gewoon uit. Wat mijn ervaring is bij, deze, bij dit apparaat is vaak dat hij zegt dat je pas niet werkt. Maar daar heb jij als abonnementhouder geen last van. Nee, um, en als je dan je, je chipknip een beetje opschoont, dan uh, lukt het meestal wel. Ja, dan ziet al mensen ook dat ze dat zwarte randje aan de achterkant van het kaartje een beetje, we gaan aan de kant, een beetje nat proberen te maken. Uh, en dan zou het werken. Hier de gang onderdoor, uh, dan naar spoor 4. Uh, staan, sta, staan de sterren vandaag goed om het uh, in één keer rechtstreeks te doen? Volgens mij wel. Het regent niet. Uh, er is weinig wind, dus die bladeren die zullen ons niet uh, de weg naar uh, Amsterdam beletten. Um, ik kan eigenlijk niks verzinnen wat er mis zou kunnen gaan. Maar dat dacht je jarenlang, iedere dag. Ja, en het blijkt uh, um, een kleine vertraging van één of twee minuten... kan zomaar uitgroeien tot een, tot een calamiteit. Maar het kan ook andersom, dat je die vertraging helemaal wegwerkt. Omdat je overstapt. Uh, we gaan overstappen in Den Bosch. Als we hier nu vertraging hebben, maar we hebben de, tijd, de trein op tijd in Den Bosch... dan is die vertraging weer verdwenen. Nou, dat gaan we dan zien. Na Den Bosch kom ik net vandaan. De avontuur bestaat nog. Joris van der Kerkhoff gaat het ervaren vanochtend in de ochtendtrein. Dan naar Mauro. Hij is zeker welkom binnen het Koninkrijk. Alleen niet in Nederland. Nee, Mauro mag naar Curaçao komen met zijn pleegfamilie. Daar krijgt hij wel een verblijfsvergunning... zegt de voorzitter van de Staten op Curaçao, Ivar Asjes van de regeringspartij PS. Want Curaçao is sinds uh, vorig jaar oktober een zelfstandig land binnen het Koninkrijk... In Willemstad is verslaggever Menno Reemeyer die het bezoek volgt van koningin Beatrix, die daar straks aankomt. In haar gezelschap ook minister Donner van Koninkrijksrelaties. Relaties. Menno, is dit nou toeval of bestaat toeval hier niet? Nou, als je de, de parlementsvoorzitter moet geloven, uh, dan, is het, dan is het toeval. Heeft het niets met elkaar uh, te maken? Uh, hier hier uh, in de kranten, internet lees je dat het volkomen los staat van elkaar. Uh, ik heb ook een journalist gesproken die hem vanochtend heeft uh, gesproken, die, uh, die asjes. En uh, die zei ook van ja, nee, de parlementsvoorzitter zegt toch echt dat het los staat uh, van, uh, van elkaar. Want de voorzitter van, uh, van, het, uh, van de Staten van het Parlement, mag je ook wel zeggen natuurlijk, uh, toont Nederland in de zaak Mauro zich van een racist. De kant heeft ook weer allemaal onder invloed van Wilders, wordt dan gezegd. En dus vindt hij dat uh, Mauro maar naar Curaçao kan komen om daar te wonen. En heeft hij zijn minister van Justitie, uh, Elme Wilsu al uh, gevraagd dat te regelen. En is het daarmee geregeld, Menno? Ja, nou ja... Niet helemaal. <laughs> niet helemaal, niet helemaal natuurlijk. Kijk, je moet, je, Er zit natuurlijk heel veel achter. Hè. Uh, de voorzitter kan zeggen wat hij wil. Maar Curaçao ligt uh, natuurlijk al uh, lange tijd overhoopt met, uh, met Den Haag. Eerst het onderzoek. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Van Paul Roosemullen naar corrupte politici. Mm -hmm. Wellicht dreigen met ingrijpen van Nederland. Nou, Toestanden genoeg. Verhoudingen die niet goed zijn. En dan moet je eigenlijk ook zeggen dat wat, wat nu gebeurt een, uh, een soort van pesterij is. En je moet ook niet vergeten dat je. ...van de PS is. En dat is toch een partij die eigenlijk gewoon onafhankelijkheid wil weg uit het koninkrijk. En hiermee kan Curaçao dan laten zien dat ze autonoom zijn. Hè? Maar Mauro kan niet in Nederland blijven, maar wel bij ons op uh, Curaçao. Nou, Straks komt uh, dus uh, de koningin hier. En uh, ja... Wordt, wordt dan, dit dan onderwerp van gesprek, ja. denk je? Durven ze dat aan? <laughs> ik denk dat ze het graag misschien wel zouden willen, vanuit Curaçao's kant dan. Uh, het vanochtend is het trouwens bij jullie in de middag, zeg ik even voor alle duidelijkheid bij. Uh, ze komen ook samen met Willem-Alexander en Maxima, komen dan uit Bonaire. Daar waren ze gisteren op bezoek. Daar hebben wij met minister Donner even kunnen praten. Niet over Mauro nog, dat was toen niet bekend, maar wel over de problemen die er zijn. De vijandigheden van politici hier. En we hebben toen Donner kunnen vragen of dat soort ...zaken ook aan de orde worden gesteld. Nou, antwoord op jouw vraag, donderdink van niet. Het bezoek van de koningin is het bezoek van het staatshoofd... ...ook van het land eh, Curaçao. Eh, ook de reden waarom ik in de Kamer heb aangegeven... ...luister eens, de koningin staat voor, als symbool van de eenheid. Niet voor de tijdelijke meningsverschillen die we tussen regeringen hebben... ...of voor de problematiek die in een land is. Eh, dat is nou net de waarheid. Dus ik teken niet of... Ik pittige discussies zal hebben tijdens de. Nu niet dus, dat is duidelijk, uh, zegt Donner. Dat is niet beleefd hè, voor de, de koningin ook. Maar na het bezoek zal er zeker over gesproken worden. Ik moet er uh, ook wel bij zeggen, uh, Donner is uh, hier niet natuurlijk uh, alleen maar om naast de koningin te lopen. Dus achter de schermen, want zo gaat het dan, zal er vast over de een en ander besproken worden. Of Mauro aan de orde komt, dat waag ik toch wel te betwijfelen. Ja. En dan uh, op Bonaire waren er de demonstraties, hè ja. Je hebt er verslag van gedaan. Gisteren de koningin ging daar zelfs even op in. Dat moedigt ja. misschien de mensen op Curaçao nog weer aan. Uh, zullen daar veel demonstraties zijn, denk je? Ja, dat, dat, dat was heel bijzonder. Hè? Trouwens, wat gisteren gebeurde, dat de koningin uh, uh, uh, een ontvangst had gehad... Uh, uh, met een gezaghebber en naar de demonstranten toeliep en gewoon ook in, uh, in gesprek uh, ging. Um, of dat hier gaat gebeuren, of er hier uh, demonstraties komen... nog even voor de duidelijkheid, de opstanden dreigen niet. Niet op Bonaire, ook niet hier op uh, Curaçao. Er wordt wel veel gedemonstreerd, niet alleen tegen Nederland hoor, want uh, toen wij hier gisteravond aankwamen, was er een demonstratie weer tegen de regering, grote demonstratie overigens met uh, duizend mensen, Daar hebben we straks uh, later de, in de uitzending ook nog een uh, reportage over, maar ja, wat er morgen gaat, uh, of straks gaat gebeuren moet ik zeggen, uh, want dan is het, ja dat weten we eigenlijk niet, er, er gaat wat gebeuren, PS-voorman Helmen Wiels, die, uh, die zeer voor onafhankelijkheid is, die heeft, al aangegeven, e of die heeft eerst aangegeven niet te komen, uh, vanavond hoorden we weer dat hij wellicht welkom, maar dan weer niet de hand wil schudden van de koningin. Oh yeah. Want is dat, dat is dan de hand die wetten ondertekent die zou weer benaderen. Nou, we gaan het zien straks. Menno Rehmeijer doet daarvan ook verslag. Hij is al in Willemstad. Amerika. The United States of America? No. Dat is duidelijk. Amerika stemde gisteren tegen het voorstel om de Palestijnen toe te laten tot de UNESCO. Toch was er een meerderheid van lidstaten voor dat lidmaatschap van Palestina. De Verenigde Staten weigeren nu daarom voordat nog hun bijdrage te betalen. En dat betekent dat de Werelderfgoedorganisatie per direct 22% minder te besteden heeft. Nou, we praten met onze correspondent in Washington, Wessel de Jong. Wessel, kan de Verenigde Staten dat zomaar doen, zomaar stoppen met betalen? Nou ja, sterker nog, het Witte Huis moest gewoon die, bijdrage, die financiële bijdrage stoppen. Dat ligt vast bij wet dat iedere VN-organisatie die de Palestijnse staat... Uh, dat die die erkent dat die automatisch meteen alle steun verliest. Nou, die wet die dateert ergens van begin jaren 90. Nou, de Palestijnen zeiden ook al in hun commentaar dat Washington eigenlijk een gevangene is uh, van deze wet. Nou ja, en ondanks dus die wet die dus, uh, alle verrassingen uitsloot, is er, uh, is er toch nog behoorlijk onderhandeld... De baas van UNESCO is naar Washington geweest om congresleden te overtuigen dat ze toch zouden blijven betalen. Nou, de Amerikanen op hun beurt hebben ook hard gelobbyd om die hele stemming over die erkenning van de Palestijnse staat in UNESCO om die, om die tegen te houden. Nou ja, je, je kent het resultaat. Het heeft allemaal niet mogen baten. Waarom spelen ze het zo hard, Wessel? Want het heeft grote gevolgen voor UNESCO. Als zo'n groot deel van de betaling achterblijft, komt president Obama hier echt niet omheen? Ja, en dan ga je er vanuit natuurlijk dat Obama hier omheen gewild zou hebben hè, als vredestichter. Zo zien we hem natuurlijk graag uh, in Europa. Maar ik denk toch, uh, Obama staat hierachter. Obama heeft in Amerika al het stigma anti-Israël te zijn. Dat stigma heeft hij gekregen van de republikeinen onterecht, mijn inziens. Maar goed, hij heeft dat nu eenmaal. En er is natuurlijk veel aan gelegen om die, die perceptie niet nog te verergeren. Ja, verder, iedere Amerikaanse president heeft rekening te houden met een heel sterke pro-Israelische lobby. En dat gaat al helemaal voor een, voor een democratische president. Nog sterker dan voor een republikein. Nou ja, en al dit soort binnenlands politieke Amerikaanse politieke wetmatigheden die zijn natuurlijk nog sterker als er verkiezingen aankomen, zoals volgend jaar. Dus Obama wat Denk ik, die heeft echt geen andere keuze gehad dan de geldkraan dicht te draaien. Hoe is het eigenlijk, westel met de relatie tussen de Verenigde Staten en de Verenigde Naties op dit moment? Nou, op zich is die wel ietsje beter geworden sinds, uh, sinds Obama. Bush had natuurlijk een, ronduit een hekel aan de VN. Dat geldt niet voor Obama. Maar goed, de relatie met UNESCO is toch altijd wel een, een haat-liefde-verhouding. Amerika is negen jaar geen lid geweest van UNESCO. Ze vonden het een corrupte club, veel te anti-Israelisch. Nou, het wordt natuurlijk nu allemaal niet beter op. Uh, uh, UNESCO verliest zo'n beetje een, een kwart van zijn begroting. Heeft natuurlijk grote gevolgen. Programma's worden gekort week er zullen ontslagen gaan vallen. En als natuurlijk de Palestijnen UNESCO gaan gebruiken om het monumentenbeleid in bezet gebied te gaan beïnvloeden, ja, dan krijgen ze natuurlijk helemaal aan de stok met de Verenigde Staten en Israël. Zo zou een van de allereerste moves zijn die ze plannen binnen de UNESCO, zou zijn het aanvragen van de monumentenstatus voor de geboortekerk in Bethlehem. Nou, dat is de oudste kerk ter wereld. Nou, dat soort zaken, dat, dat biedt natuurlijk uitvoerig stof voor heel veel meer conflict. En dan hebben we het nog over de echte erkenning van de, van de Palestijnse staat. Want dat, dat hele steekspel dat is nog lang niet afgelopen in de Veiligheidsraad. Dat zit er nog helemaal aan te komen. Wessel de Jong, onze correspondent in Washington. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Laurens-Jan Anjema heeft in Rotterdam de tweede ronde van het WK squash gehaald. Hij won in vier games van de Fransman Grégoire Marche. Anjema dankte zijn overwinning aan zijn ervaring in het topcircuit ja ik, uh, ik speel nu al uh, tien jaar uh, op de tour en uh, ik heb één ding geleerd dat is uh, nooit uh, nooit je tegenstander onderschatten cliché van het jaar maar uh, ja je ziet Zo'n gozer is grootste, het is, het is nummer 4-5 van Frankrijk maar ik heb gewoon mijn handen vol en vooral op een uh, warme baan zoals die vandaag was er zitten toch uh, nou ik weet niet vijfhonderd mensen te kijken veel lichaamswarmte de, dus die bal die stuitert meer en meer super lange rallies en ja dan iedereen die uh, super fit is het is gewoon een hele zware tegenstander en uh, dat was hij vandaag. En hij won toch in de tweede ronde speelt Anjema tegen Soref Gozel uit India. Voor Dylan Bennett viel in de eerste ronde gelijk al het doek. Hij verloor in drie games van de Franse topper Grégoire Gaultier. Kansloos, vond hij zelf ook. Je ziet absoluut hier uh, ja, echt een wereldtopper en je ziet dat hij continu me onder druk zet. Uh, snel is en uh, eigenlijk uh, ik niet heel veel te zeggen had, ondanks dat ik een half uur op de baren staan heb. Het is trouwens voor het eerst dat het WK squash, squash zowel squash, squash, <laughs> bij de vrouw als de mannen in Nederland wordt gehouden. Vandaag dient de zaak van PSVR Kevin Strootman... bij de tuchtcommissie van de KNVB. Hebben we het uiteraard over voetbal. Strootman kreeg tot grote woede van hemzelf... en zijn trainer Fred Rutte rood in de wedstrijd tegen FC Twente. De aanklager betaald voetbal stelde een schorsing voor van één wedstrijd. Maar PSV en Strootman gingen daar niet mee akkoord. aanklager vond het gedrag van coach Rutte na afloop geen straf waard. Ondanks het feit dat Rutte weigerde de scheidsrechter Blom... na afloop een hand te geven. En dat hij tijdens de persconferentie ook nog forse kritiek had op de arbiter. Voor iets dergelijks... Eigenlijk is AZ-trainer Gertjan van Beek eerder wel geschort. En Rutte dus niet. En daar is Gerard Marsman, directeur van de organisatie van coaches in het betaald voetbal, het mee eens. Volgens mij, als we het terugbrengen tot uh, de normale proporties, dan heeft uh, uh, Fred besloten om in ieder geval geen hand te geven aan, uh, aan uh, Kevin Blom. Dat vind ik wel teleurstellend. En, uh, en hij heeft inderdaad uh, het woordje home uh, referee gebruikt. Uh, voor de rest uh, heeft hij volgens mij uh, zich keurig netjes gedragen. Uh, heeft hij geen onvertogen woord, uh, ondanks dat hij behoorlijk uh, emotioneel geladen was. Geen onvertogen woord gezegd. Dus wat dat betreft uh, vind ik het allemaal nog wel meevallen. En wel ja, we gaan het nog een keer over Feyenoord hebben. Bij FC Groningen was de stemming gisteren <lacht> op het best. Dat is logisch, want uh, zondag onder de Groningers met maar liefst 6-0 van Feyenoord. FC Groningen-speler Kieft Belt beschrijft zijn dag. Nou, we kwamen op de club en dan is het een beetje, beetje doller met elkaar. Iedereen is vrolijk en dan, dan kan er net wat meer uh, dan wanneer je een verliespartij hebt. En ja, je gaat lekker naar buiten. Het was vandaag lekker weer. En we hebben een beetje uitgelopen, de spieren een beetje losmaken. En een rondootje, dat doet ook altijd goed. En ja, nee, we hebben heel veel plezier gemaakt. Dat is hartstikke leuk. Dit deed absoluut nagenieten, ja. En dat uh, hebben we ook alle reden toe, denk ik. Heel relaxed bij Groningen. Selectie heeft vrij vandaag en vanaf morgen gaat de focus weer op de volgende wedstrijd. En die is zaterdag uit tegen RKC. De voorbereiding op die wedstrijd is volgens trainer Pieter Huistra gisteren al begonnen. Nee, zo gaat het niet. Want eigenlijk vandaag al in de nabespreking hebben we het ook direct al over kansen en mogelijkheden voor de wedstrijd RKC. Natuurlijk moet je ook als speler moet je wedstrijden zoals Feyenoord... Maar ook Ajax, die moet je opslaan in je geheugen. Die moet je opslaan in je collectieve brein, zeg ik, zeg ik altijd, van het team. Dat zijn voorbeelden van hoe wij kunnen voetballen. En die voorbeelden zullen wij zoveel mogelijk moeten laten zien aan iedereen in Nederland. Nou, enigszins verwarring hoe dat gaat bij Groningen, maar goed. Er is in ieder geval sprake van een goede aanpak. En of dat werkt, dat blijkt. Zaterdagavond, dat staat vast in Waalwijk. Ajax kan morgen in de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Zagreb weer beschikken over uh, Miralem Soleimani. De aanvaller die de twee wedstrijden tegen Roda miste wegens een lease is weer helemaal fit. En ook Gregory van der Wiel, die last had van zijn buik, is weer hersteld. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Vanaf vandaag mogen jongeren al op hun zeventiende afrijden voor het autorijbewijs. En als ze slagen kunnen ze de weg op, maar tot hun achttiende wel onder begeleiding van een ervaren bestuurder. De Griekse premier Papandreou wil een referendum houden over het nieuwe steunpakket van de EU. Het parlement moet daar nog wel mee instemmen. De EU-leiders willen de helft van de Griekse schulden kwijtschelden en miljardensteun geven, maar op voorwaarde dat Griekenland fors bezuinigt. Op de IJssel bij Zutphen heeft een Duits binnenvaartschip urenlang vastgezeten. Het schip kwam gisteravond klem te zitten tussen een pijler van de brug en een ander schip. En vanochtend vroeg is het allemaal vlot getrokken. En meer dan een miljoen mensen in het noordoosten van de Verenigde Staten... zitten nog altijd zonder elektriciteit door zware sneeuwval vanaf afgelopen weekend. Veel Halloween-festiviteiten zijn afgelast en scholen blijven dicht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De dag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt later vanochtend de bulking toe. Vanmiddag kan er plaatselijk een beetje regen vallen. De grootste kans hierop is er voor het zuidoosten van het land. Er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten met 14 graden op de Wadden tot 17 graden in het zuiden is het zeer zacht voor begin november. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Vannacht koelt het af naar een graad of 8 en lokaal kan mist ontstaan. Morgen start de dag grijs, maar breekt geleidelijk de zon door. Het wordt wellicht nog iets warmer dan vandaag met in het zuiden lokaal 18 graden. Ook donderdag is het zonnig en zacht, vrijdag is er kans op een klein beetje regen. In het weekend is er veel bewolking. De temperatuur moet iets inleveren, maar het blijft zacht voor de tijd van het jaar. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met vijf files, goed voor 25 kilometer. De meeste vertraging op dit moment op de A15 richting Rotterdam. Daar staat tussen Gorkum en Striedacht oost 7 kilometer. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen. U wilt later net zo leven als nu.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hoe is het toch met de Rena, dat schip dat strandde voor de kust van Nieuw-Zeeland... is alweer bijna vier weken geleden en 350 ton olie stroomde al in zee. Elende is daar nog lang niet voorbij, want het is opnieuw slecht weer... en dus kunnen de bergers hun werk weer niet doen, zegt deze verslaggever in Tauranga... de stad in de zwaar getroffen Bay of Plenty. 55 kilometer winds en 5 meter swells are expected over the next 24 to 48 hours and it's just too dangerous for those salvors um, to remain on board. Residents should be bracing themselves for more oil and containers to wash ashore. Vanwege het zware weer moeten de inwoners van de Bay of Plenty de rekening mee houden dat er nog meer olie en ook nog meer containers aan land zullen spoelen, zegt hij. Nederlander Robert Korenhof woont al ruim 20 jaar in Nieuw-Zeeland. In Moa, niet ver van de kust waar het containerschip is gestrand. Hij heeft een aantal bakkerijen en cafetaria's. Meneer Korenhof, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben u eerder ook al eens gesproken. Um, wat is het laatste nieuws dat u heeft over het schip? Nou, het laatste nieuws uh, is dat ze gestopt zijn met uh, de olie eruit te pompen. Uh, ze hebben meer dan 1.000 uh, ton eruit gehaald. Maar er zijn nog, is nog ongeveer 350 ton in het schip. Maar ze zijn bang dat uh, misschien vannacht uh, het schip uh, gaat breken. En dan heb je alle ellende... Weer aan de gang. Ja, want dit hebben we ook al wel vaker gehoord hè, in de afgelopen weken. Dat het schip op het punt zou staan om te breken. En waarom zou dat nu dan het geval zijn? Hoe heeft dat nou, met het weer het te maken? Weer, uh, ja, het weer is duidelijk slechter geworden nou weer. En uh, het zijn vijf meter golven, hebben ze voorspeld. En, en uh, meer dan vijftig kilometer winden. Dus uh, ja, dat is dus uh, best gevaarlijk. Ja. Meneer Korro, weet u waarom het nou nog steeds ook niet is losgetrokken? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat dat te gevaarlijk is. Als je naar de containers kijkt die op het schip liggen... dat is zo... hoe noem je dat? Onevenwichtig? In onbalans. Dus ik denk dat het helemaal niet lukt. En heeft u de indruk, meneer Goornhoff... dat de regering de zaak nog enigszins in de hand heeft... onder controle heeft? Uh, de regering, die uh, wat is onder controle hebben? Er zijn ontzettend veel vrijwilligers en het leger die uh, helpt met schoonmaken. En, en dat zijn dus reacties op wat er gebeurt. Maar ik denk dat de bergers en, en de jongens die, die uh, het olie eruit moeten halen... dat die in feite de controle hebben. En dat zijn ook de vakmensen, dus uh, daar moet je toch aan overlaten. Want hoe zien bijvoorbeeld de stranden eruit? Z ziet u daar veel olie? Uh, de stranden, uh, die zien er redelijk uit... Maar als je dus uh, gaat, gaat, gaat uh, wrijven over het zand, dan zit daaronder onder toch weer troep. Dus uh, het schoonmaken, dat zal toch nog een hele tijd duren. Uh, de vrijwilligers, die uh, zijn wat minder nou dan uh, helemaal in het begin. Dan staat iedereen te popelen om te helpen. Maar na drie, vier weken, iedereen heeft zijn baan en, en, en uh, zijn andere beslommeringen. Dus uh, de mensen die, die staan nu weer uh, te roepen van kom alsjeblieft helpen. En hoe is het met de schade, meneer ik U zit zelf ook in de horeca en de detailhandel. Is dat te merken? Ja. Nou, we hebben uh, ruim een week geleden was hier een lang weekend, uh, Labor Day weekend, uh, de dag van de arbeid. Dus dat is een extra dag. En het begin van, van de zomer, uh, zoals ze dat hier zien. Uh, de camping waar ik dus vlakbij zit. Uh, wij, wij zitten met één bakkerij aan het strand ook tegenover de camping. Die was maar 30% uh, minder. Uh, of die is maar 30% bez, uh, bezet. Uh, en, en mijn winkel die heeft meer dan 50% minder gedraaid dan vorig jaar. Ja. Dus uh, dat gaan we toch wel merken. Ja. Meneer Koorhoff, bedankt voor uw verhaal. En sterkte er maar weer mee. We horen graag weer van u als er nieuws te melden is. Robert Korehoff vanuit Nieuw-Zeeland. Dan naar vanavond even, want er is in België een Champions League wedstrijd... met een klein Nederlands tientje. Racing Genk speelt tegen Chelsea. En de trainer van Genk is Mario Been. Edwin Cornelissen ging eens kijken hoe het Mario Been bevalt... bij de regerend Belgisch landskampioen. Hup, centraal. Draai. Hup, Als dat niet het bekende stemgeluid is van Mario Been... Zijn aanwijzingen schallen luid over het trainingsveld. Zorg dat je altijd zo staat dat je hem kan ontvangen. Hey. En als je heel goed luistert hoor je de weerkaatsing vanuit het stadion. Kom maar Fabien Gold! Na zijn dramatische vertrek bij Feyenoord, de befaamde spelersstemming. Een nieuwe uitdaging voor de trainer. In een wat ontspannender sfeer bij Racing Genk. Dat nou, is een enorme volksclub. Ja, en het is een, is een ploeg die een, een beetje te vergelijken is met, met Feyenoord. In die zin dat, uh, dat het stadion altijd, altijd vol zit. En een heel fanatieke aanhang. Een hele positieve aanhang. En uh, het klimaat en de leefomstandigheden in België zijn gewoon uitstekend. Het is allemaal wat gemoedelijker als, als in Rotterdam. Buiten het feit dat ik daar ook altijd graag ben. Maar ja, het voetbal blijft hetzelfde. Ook hier moet je winnen. Oké, geen je Hup, gaan we weer. En zo heeft Mario Beens een draai gevonden. Zijn instructies klinken soms serieus. Centraal, iemand. Look the situation. Soms ontspannen. Ah, toe, toe, toe, toe, toe. Maar altijd bevlogen. Wat vinden de fans eigenlijk van hem? Ik vind het een heel goede trainer. Vooral professioneel, vind de man. En, uh... Ik denk dat dat vooral zo iemand is die heel open communiceert. En ik denk dat dat wel een positieve zaak is voor de spelers van Genk. Hij hey, wil ook aanvallend voetballen. Super Mario. <laughs> Ga maar door, ga maar door. Go on, go on. En daar gaan we weer. Ja, goed. Oh, la. gold! Het is opvallend hoe ontspannen het eraan toe gaat bij de training van Racing Genk. Want al te goed draait de ploeg ook nog niet. De regerend kampioen staat momenteel zesde in de competitie. Is uitgeschakeld in het Bekertoernooi. En heeft nog geen doelpunt gemaakt in de Champions League. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat, uh, dat dit elftal niet gewend is om op, uh, op twee of drie fronten te strijden. Nou, ze hebben in de voorronde enorm veel wedstrijden moeten spelen... tegen Maccabi, uh, Fai en tegen Belgado, dubbele wedstrijden. Ja, en dat, is natuurlijk, dat heeft natuurlijk heel veel roofbouw gepleegd op de selectie. Daarbij hebben we nog spelers aangetrokken... die helaas nog niet één keer hebben kunnen spelen op basis van blessures. Ja, en als je er dan te veel mist, dan merk je gewoon dat het programma... wat wij de laatste weken draaien... Uh, ja, te intensief is voor de beperkte spelersgroep die we op dit moment hebben. Het wachten was dus op het moment dat het kwartje de goede kant op zou vallen... En dat moment was afgelopen zaterdag. Weer de Bruyne met een dikke kans voor de nummer 5. En daar is de 4-5. Je houdt het niet voor mogelijk. In de binnenstad van Genk hebben we maar eens een krantje gekocht. Het Belang van Limburg dat uitgebreid terugblikt op die memorabele zaterdag. Kevin de Bruyne staat natuurlijk uitgebreid in het middelpunt van de belangstelling. Hij scoorde een hat-trick en beleefde de zaterdagavond van zijn leven... Ja, natuurlijk. Als je drie keer kunt scoren in zo'n topmatch is altijd plezant. Up, up, up. En dus staan deze dagen in het teken van het nagenieten... maar ook in het teken van die belangrijke wedstrijd tegen Chelsea. is <middels> moving anymore. We're standing. Light. De eerste confrontatie tussen de twee ploegen ging met 5-0 verloren voor Racing Genk. Dus al al was dat een wedstrijd waarin we... Ja, moet ik het zeggen, een ervaring rijker werden, maar een illusie armer. Want dat niveau is gewoon uh, vele malen te groot voor ons. Alleen nu krijg je de thuiswedstrijd in een uitverkocht huis. Nou, dan kan het hier aardig spoken. We hebben hier gelijk gespeeld tegen Valencia. Nou, dat was een geweldige avond. Dus alles moet een klein beetje meezitten. Wil je hier een positief resultaat kunnen halen tegen Chelsea? En dan moeten we hun gewoon een mindere dag hebben. Blue Minder brandweerlieden op een wagen. Hoe verantwoord is dat? Hoort u zo. Eerste verkeersinformatie. Bij de ABB John Hoka. Met 9 files, totaal lengte 25 kilometer. En de meeste vertraging op dit moment op de A15 naar Europort. Haringsveld, Giesendam staat 5 kilometer. En verderop bij is ze ook nog eens een keer langzaam rijden over 5 kilometer. Dus dat valt allemaal wel mee. Wat verwacht je ervan vanochtend, Jon? Ik verwacht eigenlijk een vrij normale ochtendspits, uh, Marcel. Dat betekent uh, rond half negen ongeveer 250 kilometer file. Alle treinen rijden ook nog? Die, zijn, die rijden op dit moment nog allemaal tijd. Dat is goed nieuws. ook Hoka van de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Want wij gaan reizen met de trein vanochtend, althans, dat doet Joris van de Kerkhof voor ons. Joris, ik krijg meteen reacties op Twitter uh, op het boek ja. en, en, en jullie verhaal. Uh, het boek van jouw gast, Robert Giebels, over forensen, treinreizen. Daar schrijft iemand, Marga, uh, leuk hoor, treintje rijden, doe ik al vier jaar. Alleen maar aansluitingen missen, alleen deze maand al 200 euro van de NS teruggekregen. Nou, dus dat is een negatief verhaal mooi. met een positieve dat kant. Ja, dat je dan dat geld terugkrijgt. Ja, ik doe ook zelf wel eens een poging om, als er vertraging is, om dan zo'n formulier in te vullen. Maar uiteindelijk heb je dan toch het idee van, nou, laat maar. Heb jij dat gedaan, Robert Giebels, als je te laat was ergens, door het ongemak van de NS, dat je dan zo'n formuliertje invult om het geld terug te krijgen? Ja, dat hebben ze vrij makkelijk gemaakt uh, via internet. Uh, dat is dat eigenlijk dat het fluitje van de zin. internet. Ja. Nee, dan, dat werkt prima. Um, als je abonnementhouder bent, dan, uh, nou, dan kost je dat uh, één of twee minuten. En dan uh, nou, heb je toch het gevoel dat je uh, ze in ieder geval de NS hebt verteld uh, dat het beter kan. Ja, en, en nou, twittert net iemand dat, dat ze 200 euro terug heeft gekregen de afgelopen tijd. Oeh, zover heb jij nooit geschopt. Nee, nee, dat is een prestatie die ik niet uh, heb geleverd. Ondertussen haal je je tasweg van de bank. We zijn in Tilburg aangekomen. We reizen van Breda naar, naar Hoofddorp vanwege de presentatie van je boek. Deze sprinter... Nou, we kunnen het bijna niet horen, maar deze mevrouw zegt nu goedemorgen. Deze sprinter rijdt nu. Ja, dat goedemorgen van deze mevrouw, dat, dat lijkt alsof ze een medelijden met ons heeft. Uh, en Tilburg zegt ze ook met een vrij harde g. Uh, ze komt duidelijk niet van, uh, uit het zuiden. Ja. Iemand uit Breda heb je ook wel een harde G hoor. <laughs> ja. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. <laughs> Oké, okay, nou gaan we het er ook verder niet over hebben. Het boek eh, gaat bijvoorbeeld over wat je net deed: eh, je rugzak eh, had je net rechts naast je. Een meneer komt eraan, eh, eigenlijk zonder contact te hebben, haal je hem weg en meneer eh, gaat zitten. Dat contact. Goedemorgen meneer. Ja, gaat u maar rustig de krant lezen. Eh, dat contact is er eigenlijk ook nauwelijks tussen passagiers onderling. Nee, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand uh, spontaan uh, tegen degene die naast hem zit gaat zeggen Nou, wat ga je vandaag doen? En uh, hoe was je dag gisteren? Heb je goed geslapen? Dus wat uh, zullen we eens doen? Heb je goed geslapen, meneer? Uh, Mijn dames is niet zo goed, <laughs> niet, uh... Heb jij goed geslapen? Ik heb eerlijk geslapen. Wat ja. ga je vandaag doen? Ik ga naar school. Of ja, lesgeven op school. Wat ga ik voor je doen? <laughs> Zitten er dan allemaal hier studenten ook, waar die al... Nee, nee. Stoort het als ik je nu wat vraag? Nee, helemaal niet. Ik ben alleen nog een beetje moe. Ik moet nog even wakker worden. <laughs> nou, iedereen gaat om lachen. Ik word er helemaal vrolijk van. Valt eigenlijk best mee. Uh, moet ik toch eens gaan proberen inderdaad. Um, maar normaal gesproken, nou, ik, ik, je ziet het niet. Mensen zijn uh, verdiept in hun krant. Um, uh, ...ondergaan uh, de treinreis. Meestal gaat het goed, soms gaat het fout. Uh, als het fout gaat, dan veranderen mensen ook. Uh, worden ze wat, wat kregelig. En vooral als dan een, uh, iets fout gaat... ...waardoor je afhankelijk wordt van uh, informatie. Nou, volgens mij zijn we hem kwijt. Joris van der Kerkhoff zou ook kunnen natuurlijk... ...want hij reist met de trein. Dus misschien is de verbinding af en toe wat instabiel. Maar we proberen later nog even bij hem terug te komen. We hebben over brandweerlieden. Kunnen we af met minder brandweerlieden op een wagen? Dat onderzoekt de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding, de NVBR. Maar nog voor het onderzoek af is, zegt de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, dat dat onderzoek niet deugt. Het kabinet wil bezuinigen op de brandweer, onder andere door niet meer altijd zes brandweerlieden naar een oproep te sturen. In een aantal regio's wordt daar al mee geëxperimenteerd. We gaan erover praten met Kees van Beek van de vakvereniging Vereniging Brandweervrijwilligers. Meneer van Beek, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens even over dat onderzoek. Wat zou er niet aan deugen? Nou, we zijn, als dat vooraf mag, heel blij dat dit onderzoek na drie jaar debatteren onderling binnen de brandweersector is. En het toont namelijk aan dat het onderzoek, het lopende onderzoek, wat er nu is, niet wetenschappelijk genoeg is. En het biedt geen veilige basis. Meneer, meneer Van Beek, kunt u iets duidelijker in de telefoon proberen te praten? Want u bent heel ver weg. Of staat u op een speaker of zo? Is dit beker? Nou, een tikje. We proberen het wat op te krikken. Gaat u verder? Ik ben in ieder geval blij dat het onderzoeker is. Maar nou, mijn vraag nog een keer. Want wat is er dan verkeerd aan? Het onderzoek is niet wetenschappelijk genoeg. En het biedt geen veilige basis voor de experimenten... voor zowel de burgers als de brandwieliden. Dat, dat moet u nog toch nog... Sorry, moet u even uitleggen. Want u, wat bedoelt u met veilige basis? Nou, kijk, wij zijn gewend om het zes man uit te rukken bij brand. Hmm. En daar zijn alle preventieve maatregelen in de gebouwen op gebaseerd. Op het moment dat je met één, twee of drie of vier mensen minder gaat... ...dat betekent dat je de noodzakelijke slagkracht niet hebt. En dat betekent dat je niet kan doen wat de wet van ons vraagt. Dus zijn er uitzonderingsbepalingen geformuleerd. En je moet aan die uitzonderingsbepalingen voldoen. En dat, zijn, dat is de veilige basis voor de experimenten. En dat voldoen, daaraan voldoen de meeste experimenten in ons land niet. Aha. Dus de experimenten zijn, op de, zijn ja, eigenlijk niet goed voorbereid of niet goed uitgevoerd? Uh, ik denk beide. Uh, in in uh, 22 van de 29 uh, experimenten uh, is, is dat het geval. Ja. En... De 7 worden redelijk uh, uh, bekeken, maar ja, het is. Dat het is, uh... ja. Ja, zou veel beter kunnen. Ja, en die, die experimenten zijn natuurlijk in de praktijk. Is dat wel verantwoord om dat dan te doen? Nou, wij vinden dat uh, niet. We hebben ook uh, een brief geschreven aan de minister. En we hebben hem gevraagd of hij daarmee in wil grijpen. Of hij de huidige experimenten die niet voldoen aan die veilige basis, waar ik het net over had, zou willen stoppen. En uh, die zou willen opnieuw zou willen opzetten. Maar als die experimenten dus al uh, onveilig zijn, dan wordt dat in de praktijk natuurlijk niks. Minder mensen op zo'n brandweerauto. Nee, onder de huidige wordt dat echt niks. Dat is onze opvatting. En, en hoe zou dat verbeterd kunnen worden, meneer Van Beek? Want uh, ja, er is een noodzaak tot bezuinigen. Dus er moet ergens gezocht worden naar een manier om dit op een veilige manier te kunnen. Ja, nou, het bezuinigen was niet de, de insteek van het onderzoek. Dat is er doordat we in die eurocrisis terechtgekomen zijn bijgekomen. En dat uh -huh. wordt in veel gemeentes en veiligheidsregio's ook gebruikt. Maar de, de initiële uh, zeg maar doelstelling van het onderzoek was... Gewoon na twintig jaar evolueren, wat willen we nu? We zijn standaard met zes man, hmm. Het wordt tijd dat we dat tegen het licht houden. Maar is het mogelijk om het met minder te doen en dan toch veilig? Uh, onder de huidige omstandigheden niet. Maar en dus hoe zouden die ons... omstandigheden eventueel aangepast kunnen worden? Is dat mogelijk? Dat zou kunnen, maar dan zou er ook uit kunnen komen met vijf, met vier. Maar er zou ook uit kunnen komen dat het met zeven of acht zouden moeten. Ja, ja. Wat, hmm. en, uh, waar, waar, waar zit hem dat in? Ja, dat zit hem in de techniek. Wellicht dat, dat wij niet alle nieuwste techniek op de auto hebben. Het kan ook zijn dat we de preventieve voorzieningen beter uit moeten buiten. Kijk, als in elke huis een brandmelder, 1, 2, 3, 4 brandmelders komen... ...dan, dan, dan beïnvloedt dat namelijk de, de veiligheid van de burger. Dan zijn we er eerder en dan zou dat uh, kunnen betekenen dat met die voertuigbezetting iets kunt. Ja. Maar dat kan alleen maar aan dat je op een wetenschappelijke basis de zaken onderzocht heb. En dat ook blijkt uit de praktijk dat het werkt. Ja, dus moet dat onderzoek, zegt u, opnieuw worden gevoerd... en dan wel onder goede omstandigheden. Aan de andere kant begrijpen wij uit uw verhaal, meneer Van Beek... dat als je met minder mensen op zo'n wagen gaat zitten... dat dat gecompenseerd moet worden in het materiaal... of in de medewerking van uh, de, de mensen uh, thuis. Ja, op... uh, zou je dan nu al eigenlijk kunnen concluderen dat het niet gaat? Op dit moment gaat dat niet. Ik hmm. denk voor de toekomst. Als we dat project, we zijn ook uitgenodigd om eraan deel te nemen. En dat gaan we ook doen met onze vakbonden van de beroepsgelegaars. Op het moment dat je dat project opnieuw opstart, Dan denk ik dat je een goede basis hebt om in de toekomst met elkaar te kijken. Hoe je, hoe je daarmee omgaat. Ik denk dat wij samen met u een nieuw onderzoek gaan afwachten, meneer Van Beek. <lacht> van de vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, maar dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Oud-Kamervoorzitter Frans Wijsglas roept zijn partij, de VVD, op om de uitzetting van Mauro te voorkomen. In een ingezonden brief aan trouw vraagt hij zijn partijcollega's vandaag tegen te stemmen. Het mooie van het Kamerlidmaatschap is dat je in kwestie als deze. wel degelijk je hart kunt volgen, schrijft Wijsglas. Een wijsglas verwijst hiermee naar VVD-woordvoerder van Nieuwenhuizen. Die zegt dat ze haar hart zou willen volgen, maar dat dat in deze zaak niet kan. Volgens wijsgas moet de VVD gewoon tegenstemmen. Leers, Verhagen, Rutte en de andere VVD- en CDA-politici... zullen deze keer dan wel de toren en de dreigementen van de PVV... van zich moeten laten afglijden, schrijft hij in Trouw. Agenten en militairen ervaren meer discriminatie op de werkvloer dan anderen. Dat blijkt uit een enquête van TNO en het CBS waar de Volkskrant over schrijft. Meer dan een derde zegt dat ze worden gediscrimineerd omdat ze vrouw zijn... Bij een kwart zouden nare opmerkingen worden gemaakt over seksuele geaardheid en huidskleur. Een vijfde wordt gediscrimineerd op basis van geloofsovertuiging. Volgens CBS en TNO zijn het opvallende cijfers. Vergeleken met andere werknemers springen agenten en militairen er echt uit. Achterliggende redenen voor de verschillen zijn niet onderzocht. Onderzoekers hebben wel een vermoeden bij Defensie. En de politie werkt een relatief homogene groep. Dus als je afwijkt valt dat sneller op. Dan naar het FD Financiële Dagblad schrijft over een conflict binnen de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Piloten die zich verzetten tegen het verplicht pensioen met 56 dreigen te worden geroyeerd. Ze zouden niet solidair zijn met hun jongere collega's. Maar de collega's die zich verzetten willen langer doorwerken... net als de rest van Nederland. Zelfs minister Kamp van Sociale Zaken bemoeit zich ermee. Hij vond het nobel van de piloten dat ze langer door wilden werken. Volgens voorzitter van Zwol van de verkeersvliegers... wil een handjevol piloten enkel doorwerken uit financieel eigenbelang. Vliegers in opleiding moeten uitzicht hebben op een stabiel baanperspectief. Anders kiest niemand meer voor het vak, vertelt hij in het AFD. En dus moeten oudere piloten vroegtijdig wijken. Het wordt een uh, lauw ambtenarenprotest vandaag in Utrecht. Dat zegt uh, Afrikabo FNV tegen de Telegraaf. De vakbond denkt dat slechts duizend van de 115.000 uh, rijksambtenaren... Komen. Ik denk dat veel mensen bang zijn hun nek uit te steken, vertelt de organisatie. Er Bestaat toch angst voor de willekeur bij de dreigende ontslag rond. Als je niet een brave ambtenaar bent. Er moet 1,8 miljard worden bezuinigd. En dat zou ten koste gaan van zo'n 15.000 banen... bij onder meer de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en ook gevangenis. Het dossier is een ramp, kopt metro. Duizenden scholieren volgen geen onderwijs... omdat scholen ze niet willen aannemen op basis van negatieve informatie. In de leerlingendossiers dossiers staat informatie die scholen onderling uitwisselen. Een kind is gepest, is te slim of is vervelend. En dat kunnen dus ook redenen zijn om een nieuwe leerling te weigeren. Volgens een onderwijsadvocaat is er veel mis met het systeem. Omdat docenten vooral hun persoonlijke opvatting vermelden... is die eenzijdig. Doordat de visie van ouders in het dossier ontbreekt... is het beeld van het kind onvolledig. Ouders mogen de dossiers volgens Metro vaak niet inzien... en kunnen dus geen aanvullend commentaar geven. De Nationale Ombudsman maakt zich zorgen, leest u in Metro. Een groeiende groep Polen in Nederland krijgt psychische hulp, schrijft de pers. In twee jaar tijd klopte er 700 aan bij een nieuwe GGZ-instelling met Poolstalige medewerkers. Ze hebben last van eenzaamheid, slechte huisvesting en discriminatie, vertelt een medewerkster. Er was een dame die in het openbaar geen Pools meer tegen haar kind durfde te spreken, vertelt ze de pers. Ook ontstaan problemen omdat er met tien man in één ruimte wordt geleefd... of omdat verslavingsgevoelige Polen hier makkelijk softdrugs kunnen krijgen. De speciale Polen GGZ ontstond in 2009... toen een Poolsprekende psycholoog in Amsterdam de vraag niet meer aankomt. Nou, nu zijn er ook filialen in Eindhoven, Deventer, Utrecht en Zoetermeer schrijft de pers. En de Telegraaf schrijft nog op de voorpagina en een klein berichtje... over een oude traditie om worst te brengen naar een klooster in het Brabantse Megen... Om zo te bidden voor... Weer op een huwelijksdag, dat is gebroken door de nonnen in het klooster. Die willen geen worsten meer. Ze zijn namelijk vegetariër geworden.